Als ik jou zo zie, dan gaat mijn hart op Iedere slag die is voor jou. Als je zo kijkt, dan is dit net een mooie droom. Draait de wereld toch alleen maar voor ons twee? Als ik je hoor, dan bruist de nacht vol muziek. Pluk ik een slijt alleen slechts voor jou. Als ik je voel, zo heen. Die dan gaan hun hart opeens zo wild, een keer iedere slag. Die is voor jou, als jij dan lacht, mijn voelen man, dan fluister ik heel zacht. Dat ik nog zou wil van je houden. Dan fluister ik, dat ik nog zou wil van je hou.